Een groot Nederlands vissersschip is vanochtend overmeesterd... door de Ierse marine. Het schip werd geënterd omdat de vissers de regels zouden hebben overtreden. De boot wordt naar de haven van Kilibijks gesleept. Dat melden de Ierse strijdkrachten. Het vissersschip Annelies Elena komt uit Katwijk. Het is niet bekend wat de vissers precies zouden hebben misdaan... of dat ze zijn gearresteerd. Volgens de marine gaat het om het grootste schip... dat Ierland ooit heeft opgebracht. Het schip voert bijna 200 kilometer ten noorden noordwesten van Ierland. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry... vliegt vanavond naar Genève om bij het overleg... over het nucleaire programma van Iran te zijn. Kerry wil met zijn aanwezigheid de onderdingen verschillen verkleinen... en dichter bij een overeenkomst komen. In Zwitserland proberen Iran, Duitsland en de vijf permanente leden... van de Veiligheidsraad een akkoord te bereiken... over de nucleaire activiteiten van Iran. Twee weken geleden leek een akkoord dichtbij... maar dat kwam er uiteindelijk niet... Nederland wordt al sinds 1946 afgeluisterd door de Verenigde Staten. Dat zei hoofdredacteur Peter van den Meers van NRC Handelsblad in het tv-programma De Wereld Draait Door. Volgens hem begonnen de Amerikanen met spioneren in Nederland na de oorlog. Vanaf morgen brengen NRC Handelsblad en NRC Next Nederlandse onthullingen uit het NRC-dossier van klokkenluider Edward Snowden naar buiten. Eigenaren van bepaalde buitenlandse bedrijven... die na 1 januari nog actief zijn in Zimbabwe... krijgen een boete, gevangenisstraf of allebei. De minister van Economische Versterking heeft daarvoor gewaarschuwd in het Zimbabweanse parlement. Een aantal sectoren van de economie van Zimbabwe zijn vanaf 2014 exclusief voor de eigen zwarte bevolking. Dat was een belangrijke belofte in de herverkiezingscampagne van president Robert Mugabe. Hij werd in augustus herkozen bij omstreden verkiezingen. In landbouw, vervoer, makelaardij, reclame en uitzendbureaus mogen alleen nog maar zwarte Zimbabwanen werken. In de laatste hoofdstad Riga is het dodental... door het instorten van een supermarkt opgelopen tot 51. Het aantal gewonden staat op 38. Er worden nog steeds lichamen onder het puin vandaan gehaald. Overlevenden worden niet meer gevonden. Onder de doden zijn drie brandweerlieden. Tien brandweermensen zijn gewond. Op het dak werd een tuin aangelegd... voor de bewoners van appartementen op de eerste verdieping. De dakconstructie was daar vermoedelijk niet op berekend. In Dallas heeft, de moord op, Dallas heeft de moord op John F. Kennedy officieel herdacht. Op het plein waar Kennedy 50 jaar geleden werd doodgeschoten... waren zo'n 5.000 genodigden. Het was de eerste JFK-herdenking in Dallas sinds 1963. Om half acht Nederlandse tijd, het tijdstip dat de schoten op Kennedy... werden gelost, werd een minuut stilte gehouden... en later vlogen militaire vliegtuigen over het plein... Het weer. Vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 3 tot 0 graden. Overdagmorgen zijn er wolkenvelden. Van tijd tot tijd is er ook zon. En het wordt zo rond de 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Het begint met gevonden worden. Benny is chef, kok en mede-eigenaar van restaurant Bak. DTG helpt het restaurant met een website die ook goed werkt op je mobiel.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 4 graden. Binnen zit Thijs van den Brink. Goedenavond. Ze hebben wel lef, die greenpeace typjes. Want wat zei Mannes Ubos... ongeveer onmiddellijk na zijn vrijlating in Wodka Land? Zo, nu eerst een whisky. Hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. Het kennismakingsbezoek van koning willem alexander en koningin Maxima aan Venezuela morgen... is vrij plotseling onder spanning komen te staan... omdat het politiek zeer onrustig is in dat land. Voor morgen zijn diverse demonstraties aangekondigd. We vragen aan correspondent Kees Elenbaas... of het bezoek eigenlijk wel door moet gaan. En hij vroeg dat weer aan minister Timmermans. In Saoedi-Arabië is het op het oog veel rustiger dan in Venezuela, maar die schijn zou wel eens kunnen bedriegen. Betogen Paul Aarts en Caroline Roelands in het boek Saoedi-Arabië: De revolutie die nog moet komen. We spreken straks met Aarts. Verder hoort u vanavond een gedicht van de Rotterdamse staddichter Daniel D. over de vrouw die tien jaar dood in haar woning lag in Rotterdam. U hoort het gesprek met de vice-minister-president Lodewijk Ascher. U hoort de man die alles maar dan ook alles verzamelt waar, waar ook maar iets van het honderdjarige jarige vredespaleis opstaat. En u hoort een overzicht van het nieuws van... Vrijdag 22 november. De vrouw die al tien jaar dood in haar woning in, Amsterdam la, in Rotterdam lag... heeft veel losgemaakt. Buurtbewoners reageren verbijsterd. Tien jaar. Tien jaar. Is dat niet normaal? Zelfs de buurvrouw kende de overleden vrouw niet. Daar heb ik over haar horen praten als zij dat, zij dat huis bewoonde, maar dat ze eigenlijk bij haar dochter ingetrokken uh, was. Dus ik heb haar nooit gezien. Ook buitenlandse buurtgenoten snappen er niks van. No one even asked for her, not even her children, maybe, or, or relatives. Nobody noticed. That's how it is in the Netherlands. In Jamaica, that could never happen because everybody knows everybody. En hoe zit het dan met gas, water en licht of de huur? Uh, we hebben contact met onze huurders als er een probleem is met het onderhoud, als er een technisch man, mankement is. We hebben contact met de huurders als er signalen zijn dat er iets verkeerd is. Ja. En dat is hier allemaal niet aan de hand geweest. Dus we wisten het niet. Hetzelfde geldt voor de huisarts en andere zorginstellingen. Waarom hebben zij niet gereageerd? De gemeente laat het uitzoeken. Nog zo'n verbijsterende zaak: de drie vrouwen die ruim 30 jaar als slaaf in Londen hebben vastgezeten. De politie maakte bekend dat ze niet seksueel zijn misbruikt. maar wel emotioneel en fysiek zijn mishandeld. Zonder dat iemand dat merkte. Het is moeilijk te begrijpen hoe mensen. zonder dat iemand 30 years. Een van de vrouwen beviel tijdens haar gevangenschap van een dochter that, that for me is really shocking is that she has no experience uh, outside of the outside of the that's really something Rusland moet het Greenpeace schip Arctic Sunrise per direct vrijgeven en de manning vrijlaten. Dat heeft het internationale zeerecht tribunaal in Hamburg bepaald. Nederland moet een borgsom betalen en dan zouden de twee Nederlanders naar huis mogen. And that the vessel and the persons be allowed to leave the territory and maritime areas ...under the jurisdiction of the Russian Federation. Rusland had al aangekondigd de uitspraak naast zich neer te leggen... ...maar voor de uitspraak kwamen de Nederlandse Greenpeace-leden... Oulassen en Ubos op borgtocht vrij. Na twee maanden eindelijk buiten te staan is het goed gevoel... Uh, ...maar het is nog niet voorbij. Eerst eerste plekje op zoek waar het rustig is... ...want ik heb twee maanden alleen maar herrie aan mijn kop gehad... Dus Zo, een plekje waar het rustig is... ...en dan uh, misschien een whisky... En het was vandaag 50 jaar geleden dat de Amerikaanse president Kennedy werd vermoord. Dat is op veel plekken herdacht, waaronder ook voor het eerst in Dallas. Op 22 november 1963 werd het dramatische nieuws op deze manier via de radio wereldkundig gemaakt. President Kennedy has been assassinated. It's official now. The president is dead. Women here in shock. Some fainted room men. Secret service men standing by the emergency room. Tears streaming down their face. Dat was nieuws vandaag op radio en TV. Nou, u hoorde het dan het nieuwste De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry vliegt vanavond nog naar Genève. Sinds woensdag wordt hij weer onderhandeld over het nucleaire programma van Iran. In Iran is Thomas Edbrink. Thomas, dat lijkt me goed nieuws. Betekent dit een doorbraak? Ja, wie zal het zeggen. Tien, jaar, eh, tien dagen geleden vloog Kerry uh, ook al naar uh, Genève toe voor de gesprekken. En met hem ook uh, de Europese buitenlandministers. Daar heb ik het ook over de drie grote Europese landen. Eh, Frankrijk, Duitsland en Engeland. En ook hun buitenlandministers gaan nu weer naar Genève toe. Nou, het kan betekenen dat er inderdaad in de derde gespreksronde van dit jaar... een doorbraak is. En dan, ja, bij doorbraak moet ik toch wel zeggen... Ik heb, uh, ik heb, ja, nou, moet ik uh, sorry, want ik werd opeens onderbroken. Maar uh, ja, ik, ik weet niet precies wat er wat in zou kunnen staan natuurlijk, maar dat moeten we afwachten. Ja, ja, snap ik. Maar het komt natuurlijk niet vaak voor dat al die ministers twee keer voor niks naar Geneve vliegen, lijkt me. Nou, dat denk ik ook absoluut niet. Kijk, die buitenlandministers, die hebben een heel druk programma. Die reizen constant de hele wereld over. Het feit dat ze nu naar Geneve gaan betekent dat er eventueel iets zou aan kunnen komen en dan moeten we natuurlijk heel voorzichtig zijn. Dan gaat het voornamelijk om een, om een voorlopige overeenkomst. Een afspraak waarbij iedereen zegt dat ze verder willen spreken. Nog absoluut geen afspraak waarin bijvoorbeeld het Iraanse nucleaire programma stil wordt, gezegd voor, uh, stil wordt gelegd voor lange termijn. Of waar bijvoorbeeld Iran zal toegeven dat het een stuk minder centrifuges aan zal zetten en dus minder uranium zal verrijken dan het Westen zou willen. Nou, dat zijn allemaal dingen. Daar moet het allemaal omgaan. Dat zijn alle details. Dus het is voornamelijk, lijkt het erop dat het een stap voorwaarts wordt. Ja. De Iraanse geestelijke leider Gamenei die zei woensdag nog dat Iran geen millimeter van zijn kernprogramma zal opgeven. Toen leek een akkoord dan ook nog ver weg. Wat kan er sindsdien veranderd zijn? Nou ja, we weten het. Deze gesprekken vielen in absolute stilte plaats. De journalisten zijn zelfs niet. In het hotel worden ze zelfs niet toegelaten waar de gesprekken plaatsvinden. Dat was bij de andere rondes wel zo. Dus we weten niet om welke details het gaat. En alle landen die aan deze gesprekken meedoen van Frankrijk, Duitsland, Engeland, China, eh, Rusland en natuurlijk de Iraniërs en boven alles Amerika die hebben allemaal iets te verliezen in deze gesprekken. Iedereen moet water bij de wijn doen, maar natuurlijk niemand wil gezicht verliezen. Nou, zeker de Iraniërs niet, die thuis met de hardliners zitten, die geen enkel compromis willen sluiten. Dus het lijkt me dat er de lijn die nu wordt ingezet er eentje is van nog meer stilte, weinig aandacht voor details dus wat er precies is afgesproken ja, dat is niet duidelijk nee. of de Ayatollah het daarmee eens is, dat weten we ook niet. Oké, okay, houden wij er ook over op, want dan is het ook stil hier. Thomas Edbrink, dankjewel. We gaan verder met de krant van morgen. Ewout de Jong. NRC Handelsblad begint morgen met een serie artikelen... op basis van documenten van de Amerikaanse geheime dienst NRC. Documenten die klokkenluider Edward Snowden... aan diverse media had doorgespeeld. Hoofdredacteur Peter van der Meers... lichtte vanavond in De Wereld Draait Door al een tipje van de sluier op. Nederland wordt al sinds 1946 bespioneerd door de Verenigde Staten. Van der Meers zegt dat de spionage bij wijze van spreken... meekwam met de Marshallhulp... Op zijn blog op de site van de NRC schrijft hij ook dat verslaggevers van de krant de afgelopen maanden aan de dossiers hebben gewerkt, samen met de Amerikaanse journalist Glenn Greenwald. Hij was een van de drijvende krachten achter publicaties in de Britse krant The Guardian, op basis van de gelekte stukken van Edward Snowden. Als het aan Greenpeace ligt, vecht Nederland het geschil met Rusland... over het oppakken van de bemanning en het opbrengen van het schip Arctic Sunrise... uit tot de laatste instantie. Dat is te lezen in trouw. Het Zeerecht tribunaal zei vandaag in een voorlopige uitspraak al... dat het Nederlandse schip en de bemanning moeten worden vrijgelaten. Greenpeace wil heel graag weten hoe het afloopt, want... de Russen hadden nooit aan boord mogen komen, zegt de campagneleider. Wij worden beticht van piraterijen, dat is een slag in de lucht... Verder is er volgens hem in 40 jaar actievoeren... nog nooit geweld gebruikt door de actievoerders... en wil Greenpeace het recht op protest houden. Internetters die Google ervan verdenken persoonlijke gegevens te misbruiken... kunnen sinds deze week blijkgeven van hun ongenoegen... met een t-shirt of koffiemok met opdruk. Leverancier Microsoft. Dat bericht staat in de Volkskrant. De softwaregigant, zelf ook niet geheel onverdacht, is al ruim een jaar bezig met een campagne tegen zijn grootste concurrent. Het gaat slecht met de bekende Amerikaanse evangelist Billy Graham. Hij is al 95 jaar oud en ligt in het ziekenhuis. Op Twitter worden gelovigen opgeroepen te bidden voor de zieke voorganger. Dat is te lezen in het Nederlands dagblad. Onder de hashtag Praying for Billy Graham kunnen twitteraars boodschappen achterlaten. Een twitteraar schreef 95 jaar is fantastisch. Maar maar er zijn nog steeds zielen die Jezus nodig hebben. En wat u ook moet weten van de Telegraaf... vrijwel geen enkel vrij verkrijgbaar zelfzorgmiddel... dat te koop is bij de drogist om de griep te bestrijden, werkt. Soms vanwege de veel te lage dosering van werkzame stoffen... maar vaak is het gewoon een kwestie van geloven. Het advies van de deskundigen, van het geld voor die middeltjes... kun je beter naar de bioscoop gaan, maar wel eerst uitzieken. Deze onderwerpen, morgen uitgebreid, in de ochtendbladen. We gaan luisteren naar muziek van precies 50 jaar geleden. Op 22 november 1963, de dag dat Kennedy werd vermoord... kwamen de Beatles met hun tweede album, With The Beatles. En van dat album All My Loving. Close your eyes and I'll kiss you.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 Het is in plaats van 50 jaar geleden en dat hoor je ook een beetje. Hoewel het zeer onrustig is in Venezuela... gaat het bezoek van uh, koning Willem-Alexander en koningin Maxima... aan het land morgen gewoon door. Dat liet minister Asje vandaag weten. Maar Nederland houdt de situatie in het land wel goed in de gaten. Over de situatie in Venezuela gaan we praten met... correspondent Kees Elenbaas. Kees, uh, goedenavond. Ze gaan dus toch, uh, koning Willem-Alexander en koningin Maxima... is het bezoek zo belangrijk... Nou ja, kijk, de, de Rijksvoorlichtingdienst en Buitenlandse Zaken die leggen het uit als de gewoonste zaak van de wereld. Ze zeggen het is een bezoek aan een buurland, eh, want we hebben immers de eilanden voor de kust liggen van Venezuela. Dus in die zin zijn eh, Venezuela en Colombia zijn dat buurlanden net als, eh, als Duitsland en België. En het is eh, ja, protocolair een normale zaak om bij die buurlanden even op bezoek te gaan als er een nieuwe koning is. Nou ja, vandaag zijn ze dus in uh, dat ene buurland Colombia. Uh, ik was net bij de opening van het Holland House. Dat werd feestelijk geopend door uh, koning Willem, Alexander en koningin uh, Maxima. Maar daar was ook uh, minister Frans Timmermans. En die heb ik natuurlijk ook even gevraagd naar die toch op zijn zachtst gezegd omstreden trip morgen. En daar zei hij dit over. Nou ja, het is ook uh, politiek onrustig in uh, Venezuela. Um, maar dit is een bezoek uh, aan uh, land en volk en niet aan uh, bepaalde. Politieke groepering of aan een uh, bepaalde uh, uh, kant van het politieke spectrum. Uh, Venezuela is een buurland uh, van het Koninkrijk. En het, ik vind het een heel goed gebruik dat uh, de nieuwe koning, nieuwe koningin, uh, een kennismakingsboek aflegt aan alle buurlanden van het Koninkrijk in het eerste jaar uh, van hun uh, uh, Amsterdamijn. Maar ja, het is, het is wel een president die het uh, ja, die per decreet gaat regeren. Het parlement is aan de kant gezet.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 Uh, maar het uh, kennismakingsbezoek van het Nederlandse staatshoofd aan het Venezolaanse staatshoofd is een teken van uh, uh, respect en waardering voor het buurland. En heeft niks met de politiek te maken waarvan ik ook zie dat hij op dit moment in uh, roerig vaarwater is beland in uh, Venezuela. Maar ja, de oppositie heeft een dag van protest aangekondigd. Het zou kunnen zijn.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 van land naar land, van volk tot volk, een hele normale zaak. Dus u denkt dat het gewoon doorgaat morgen? Ja, zeker. Ja. Zij Frans Timmermans, de minister van Buitenlandse Zaken tegen Kees Elenbaas. Kees, het als enig argument wordt genoemd, ja, het is een buurland, Dan hoor je langs te gaan. Hebben wij verder geen belangen bij dit bezoek? Ja, zeker wel hoor. Het gaat natuurlijk, uh, het gaat natuurlijk ook over olie. Uh, Venezuela is een belangrijke olieproducent. Die, uh, die ook nog gewoon een, een heleboel olie blijven leveren... aan het uh, vervoerlijke kapitalistische land uh, van de Verenigde Staten. Maar Nederland heeft natuurlijk ook wel belangen. Uh, Shell heeft er, heeft er belangen. Er is zelfs nog een, een flinke schuld van honderden miljoenen aan, uh, aan Shell. Dus er zijn zeker ook... Uh, uh, ja, belangen meegemoeid Dan hebben we ook nog raffinaderijen op de, op de eilanden. Dus uh, ja, dat speelt zeker mee. Ja. Wat is er daar precies aan de hand? Wat, wat gaat er morgen precies uh, gebeuren? Wie protesteert er tegen wie en waarom? Nou ja, uh, van de week heeft uh, president Maduro van het parlement... met slechts één stemverschil... Uh, heeft hij het gedaan gekregen dat hij het komende jaar... Met, per decreet mag regeren. Dus hij is eigenlijk... Even voor een jaartje is hij bijna alleenheerser. Het, het parlement is gewoon aan de kant gezet. Het argument van Maduro is dat hij uh, de economische problemen de kop in, in uh, wil drukken. En daar heeft hij speciale volmachten voor nodig. Nou ja, er is een hyperinflatie aan de gang in Venezuela. We kennen ondertussen al wel de verhalen van, uh, dat ze gebrek zouden hebben aan van alles en nog wat. En dan uh, is de grap altijd het gebrek aan wc-papier. Uh, en is dat een grap dat of is dat echt... Nee, het is echt zo. Het is niet okay. meer te vinden in, in veel schappen van de, van de, van de supermarkt. Maar uh, ja, de grappen die je daarover kunt maken... die liggen natuurlijk voor de hand. Doe maar uh, niet. Nee nee, nee, nee, precies. Maar goed, En verder is er een, een hyperinflatie die al boven de 50% zit. En Maduro die zegt... ja, ik heb speciale volmachten nodig omdat... Uh, om dat de kop in te drukken. Dat zeer tegen de zin van de oppositie. We weten misschien nog, oppositieleider Capriles... die heeft heel nipt de verkiezingen van Maduro verloren. En morgen heeft de oppositie als dag van protest uitgeroepen. Dus de oppositie gaat de straat op. Wat je kunt verwachten is dat Maduro dat gaat verbieden. Per decreet dus. Hmm. Uh, en dat de aanhangers van Maduro. of de, uh, ja, in Venezuela genoemde Chavistas. naar de aanhangers van zijn uh, overleden voorganger Hugo Chávez. dat die ook de straat op gaan. om, om die oppositie weer. Uh, uh, uh, ja, als, als tegenspeler. Te... Nou, bij vorige protesten. Zijn er, uh, zijn er wel doden gevallen en zwaar gewonden. Dus ja, als dat morgen gaat gebeuren... dan zou dat toch heel erg uh, vervelend zijn voor, de, voor het koninklijk bezoek. Ja, Maduro is nu sinds maart aan de macht. Uh, gaat het zo slecht omdat hij aan de macht is of kan hij er niks aan doen? <laughs> nou ja, het zijn wel de gevolgen van, van het beleid van zijn voorganger. Uh, maar hij, hij blinkt niet uit door, uh, door originele ideeën en door, door goed beleid. Het is, een, uh, het is een hele zwakke president, zoveel is duidelijk. Um, ja, Venezuela zit economisch in een dip... maar hij heeft niet het gereedschap om dat land uh, eruit te halen. Het enige wat hij doet is een, ja, repressieve maatregelen nemen. Hij heeft nu uh, maximumprijzen aangekondigd. Dat betekent zoveel als dat hij het leger naar supermarkten stuurt... of naar elektronica-zaken en zegt... jullie mogen dit alleen nog verkopen tegen die en die prijs. Mm. Uh, nou ja, dat, dat, dat leidt tot heel veel protest en weerstand uh, in het land. En... Uh, ja, je moet denk ik ook wel constateren dat aanhang die hij nog had rond de tijd van de verkiezingen... dat steeds meer en meer slinkt. Oké. Okay. En het leger staat nog wel aan zijn kant? Nou ja... Het leger dat was natuurlijk een, uh, uh, dat was echt uh, het maatje van zijn voorganger Hugo Chavez. Uh, deze Maduro die komt niet uit het leger en tot nu toe uh, moet je vaststellen dat ze nog achter hem staan. Hij is ook op het bevelhebber van het leger. Maar hoe lang dat gaat duren, dat is dan maar de vraag. Er zijn geruchten over. Onrust binnen dat leger, ze zijn helemaal niet geporteerd. Zeker de hoge officieren niet van, van deze president. Verder is er weerstand tegen de Cubaanse militaire adviseurs die die, die, die heeft binnengeroepen. Dus het is de vraag of het leger achter hem zou staan. Als dat niet meer zo is, dan zal het snel met hem gebeurd zijn. Maar je mag verwachten dat we voorlopig nog een tijd van, van, van chaos en onrust uh, tegemoet gaan in Venezuela. Ja, want jij zegt als, als dat leger er niet meer achter staat, dan is het snel nou gebeurd. Komen er dan nieuwe verkiezingen of komt er dan vanuit zijn partij een nieuwe leider? Nou ja, ik denk dat je dan uh, vanuit zijn partij een, uh, een, een, een nieuwe leider naar voren geschoven krijgt. Ik bedoel, als het leger niet meer achter hem blijft staan, dan krijg je echt een staatsgreep. Uh, de, veel anders kan het niet. Dan hangt het ervan af of zij bereid zijn om een nieuwe verkiezing uit te roepen. Maar het kan ook zomaar zijn dat ze een andere sterke man uh, uit de partij van, van Hugo Chavez, laat ik het maar zo zeggen. Dat ze die naar voren schuiven. Dus, uh, maar goed, zolang, zo, zover is het nog lang niet hoor. Maar uh, we gaan wel een tijd van, van nog meer chaos en onrustig moeten. Ja, dat, dat is een ding wat zeker want is. Want wat jij over hem vertelt, dat doet mij nou niet vermoeden dat hij in het komende jaar uh, de boel weer op de rails krijgt. Nee, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Uh, ik bedoel, hij, heeft niet uh, hij heeft niet het, het, het gereedschap en, en misschien ook wel niet uh, de kennis en de adviseurs... Om, het, uh, om Venezuela op dit moment economisch uit de slop uh, te halen. Het gaat, met de dag gaat het slechter. De onrust onder de bevolking die neemt toe. Uh, en ja, dat, dat moet, uiteindelijk moet dat toch tot zijn ondergang leiden. Dat, uh, ja, er is, volgens mij is er geen andere, geen andere uitweg. Nee, en dan morgen het bezoek van ons koninklijk paar... dan doet hij waarschijnlijk of er niks aan de hand is. Dan zal hij uh, doen alsof er niks aan de hand is. Dan zal die het uh, A, hij het waarschijnlijk aangaat hebben over zijn voorganger. Um, hij heeft Hugo Chavez al teruggezien in een vogeltje voor zijn raam. Um, uh, hij zal het waarschijnlijk hebben over uh, zijn afstamming. Want het schijnt zo te zijn dat zijn voorouders van de Nederlandse Antillen afkomen. Okay. Uh, maar ja, hij zal uh, heel, heel charmant uh, zijn uh, lekker eten serveren. En doen alsof er niks aan de hand is, inderdaad. Goed, het is maar een heel kort bezoek. Ik geloof 3,5 uur morgen. Ja, langer gaan ze er niet over doen. Maar we, we moeten echt hopen. En ik, ik kan je verzekeren dat het gevolg van de koning en de koningin... toch behoorlijk zenuwachtig daarover is. Hoor. Dat ze niet uh, vanaf het vliegveld naar het presidentieel Parijs... of in het presidentieel Parijs of op de weg terug... dat ze met die demonstraties in aanraking komen. Want dan hebben ze dus echt wel een probleem. Goed, Kees Elenbaas, dankjewel.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 That I can be myself And if I could I would stay yeah. And if they're not Not in my way yeah. I'll stare In the distance But I grow up to be Just like you Yeah, I grow up to be Just like you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 Why would I try would to? I try to you are both and I can see now Why would I try to? And I wanna tell you Why would I try to? that I can be Like Crash it met uh, I would stay. Het is vrijdagavond en u, als trouwe luisteraar, weet dan hoe laat het is, namelijk bijna half twaalf tijd voor het gesprek met de minister-president. Dat was uh, deze week vice Lodewijk Ascher. in Den Haag. Joost Vullink, Joost, goedenavond. Asscher mocht vandaag het kabinet voorzitten, maar was er eigenlijk wel een kabinet? Nou, een kleintje. Zes van de dertien ministers waren aanwezig. Maar toch nog genoeg gesprekstof voor een aangenaam gesprek. De economie, mijn favoriete onderwerp, afluisteren. En toen ik een vraag over Gordon stelde... raakte vicepremier Asscher op stoom. Maar het gesprek begon met de vraag of er vandaag wel iets is besloten. Zeker? Ja. Zeker. En uh, er waren namelijk heel weinig ministers. Ja, het was een kleine agenda. De meeste ministers, zeven van de dertien, waren in het buitenland. Uh, met de koning en de koningin mee naar Zuid-Amerika. Uh, Mark Rutte is met ploemen in Indonesië. Uh, voor de relatie met dat land. Dus uh, we timmeren goed aan de weg. Is er gestemd in de ministerraad? Nee, nee, nee dat had ook niet gemogen. Nee, precies. Nee, want anders waren die besluiten ongeldig. Dan, denk ik, dan vertel ik u dat even. Nee, dat, ik heb me daar uiteraard over laten informeren ja. van tevoren. Nee, er is geen quorum nodig, geen minimum aantal ministers... om te kunnen vergaderen. Uh, ik heb wel eens begrepen dat Wim Kok... ook een keer met bijna uitzuidende staatssecretaris... aan tafel heeft gezeten. Maar voor een stemming uh, moet de helft van de ministerraten zijn. Dan nou, hadden we er dus zeven moeten hebben. Zijn er belangrijke besluiten genomen van vandaag? Zeker ook belangrijke besluiten. Nou, noem eens even kort iets. Nou ja, er zijn besluiten genomen over allerlei verdragen. Er zijn besluiten genomen over de verkeersboetes. Gewoon normale besluiten. Kleine, kleine dingen die ik weet. Eerlijkheid week... gebied me wel te zeggen dat sinds ik in de ministerraad zit... dat is nog niet zo heel lang, maar toch wel een jaar... is er nog nooit gestemd. Goh, wat gek. Nou, ik heb begrepen dat dat in het verleden ook niet voorkwam. Je werkt toch als een team. Dus je overtuigt elkaar en op een gegeven moment... neem je met z'n allen een besluit. Als je de hele tijd zou moeten stemmen in de ministerraad... Lijkt het me een heel slecht teken. Het, ja, goed. Nou, dat is ook fijn om te weten. Nog meer positieve signalen deze week. Ja, dit is een duidelijk positief, over, positief ja, signaal. Ja, absoluut. De, de eenheid van kabinetsbeleid bestaat dus echt. Ja. Uh, met de, over de economie ook positieve signalen. Uh, de werkloosheid ligt gedaald. Een klein beetje, maar goed. Hè? In ieder geval niet gestegen. Consumentenvertrouwen weer iets omhoog. Uh, maar mensen gaan nog steeds niet echt heel veel geld uitgeven. Je zou haast denken het wordt tijd voor een, voor een oproep. En dat nou. zou zeggen, gaat u gang. Ja, dank u wel. Uh, met name het consumentenvertrouwen is, is zelfs vrij flink gestegen. Uh, meer dan in jaren gebeurd is. En de werkloosheid daalde niet alleen deze maand... maar ook de afgelopen drie maanden gemiddeld uh, liet een daling zien. En dat is ook jaren geleden dat we dat, uh, dat, we dat zagen. Uh, daar zijn we heel blij om. Uh, want ik denk dat we met z'n allen wel snakken naar het einde van, uh, van de crisis. Toch heb ik heel terughoudend gereageerd. Omdat ja, dit zijn positieve berichten. Maar voor volgend jaar wordt nog steeds verwacht dat de werkloosheid stijgt. Uh, dat in de eerste plaats. En in de tweede plaats, ook met deze daling, blijft de werkloosheid op 8,5% staan. Uh, dus dat gaat over bijna 700.000 mensen die wel werk willen, maar dat nu niet kunnen vinden. Uh, voor die mensen is de crisis springlevend. Economen zeggen altijd, uh, het consumentenvertrouwen kan stijgen... maar dat is voor veel mensen nog geen reden om echt geld te gaan uitgeven. Daarvoor moet uh, er gewoon meer geld in hun eigen portemonnee komen. Bijvoorbeeld ja. gewoon meer salaris. Nou, Het is uh, geloof ik onderhandelingsseizoen in de, voor de cao's. Uh, het zou wellicht handig zijn dat sectoren waarin het goed gaat... dat die mensen fors meer salaris erbij zouden krijgen. Zou je dat een goed idee vinden? Nou, mensen maken natuurlijk altijd hun eigen afweging. Uh, kijken naar hun eigen portemonnee over wat ze wel niet kunnen... Uh, kunnen uitgeven. En dat is ook heel verstandig. Een deel van de problemen die we nu hebben... heeft nee, maar te maar het met het maken dat het kabinet en, en, en de, de, de, de heren en dames van de polder... al zeggen loonmatiging, loonmatiging. Uh, nee, ik, ik dat heb, is goed. Ik uh, heb in het begin nee. van het jaar er wel eens iets, iets over gezegd. En dan heb ik ook weer gemerkt hoe ontzettend gevoelig het is. Het is echt tussen de werkgever en de werknemers... in hun onderhandelingen om vast te stellen wat het loon moet doen... In sommige gevallen is het natuurlijk heel goed om juist loon te matigen. Als je daardoor banen kan behouden, is dat in ieders belang. In andere gevallen, als het heel goed gaat, is er niks mis mee... als men met elkaar afspreekt dat het loon omhoog gaat. Daar moet het kabinet zich niet uh, tussen gaan verringen. Dat kunnen kunnen vingers niet aan branden door te zeggen van mensen... Nee, als het is er geld ook... is, geef uw werknemers maar wat meer geld. Nee, ik denk dat die werknemers dat zelf ook prima onder woorden kunnen brengen. Iets heel anders. Vindt u het ook buitengewoon ernstig... dat de AIVD politici op binaire afgeluisterd heeft... Ik vind het lastig om daar nu over te oordelen. En ik moet daar ook een beetje voorzichtig mee zijn. Want er zijn Kamervragen over gesteld. Ja, dus altijd een. Dat, de, de om het maar eens plat te zeggen, gewoon altijd de standaard smoes... als iemand niks wil zeggen. Nou, Het is niet een smoes, het is een afspraak die de Tweede Kamer belangrijk vindt... en dat begrijp ik wel. Nou, dat maar ze... dat, dat, dat, wil ministers gebruiken dat wanneer het ze uitkomt, laat ik het zo zeggen. De ene keer zijn er wel kamervragen gesteld of ook kamervragen gesteld... en de antwoordt de minister wel. En als het uitkomt zeggen ze ja, er zijn kamervragen gesteld... dus ik kan er niks over zeggen. Maar goed, gaat u verder? Ja, ja. nee, met deze neutrale <hijen> inleiding... Ja, uh, ja, ik zet het even neer. Ja, ja uh, het is goed gelukt. Uh, ja. Uh, nee, maar ik snap heel goed dat de Tweede Kamer zegt... als wij een vraag stellen, willen wij het antwoord als eerste horen. En dat niet via de radio of via de televisie horen. Uh, dus dat betekent dat de minister van binnenlandse Zaken... die vragen nu gaat beantwoorden en dat ik dat uh, aan hem laat. Maar goed, uh, over het afluisteren van Merkel... Uh, had het kabinet uh, bij monden van premier Rutte wel een mening. Er dus werd gezegd van als het klopt, want hij hield een slag om de arm... dan is het zeer ernstig. Ja. En nu zwijgt u als, het om, als we het zelf doen. Ja, maar dat... Ik begrijp heel goed wat u, wat u doet. En zeker na uw inleiding uh, is het heel verleidelijk om er allerlei meningen over te geven. Maar ik ga nu gewoon rustig wachten tot de minister van binnenlandse Zaken de vragen heeft beantwoord. En dan zal hij vast ook tekst en uitleg geven, ook bij u, over wat er nou wel en niet gebeurd is en hoe we dat vinden. Weet u zelf meer van die zaak? Ik weet zelf niet meer van die zaak. Uh, die vragen zijn gesteld. Hij gaat ze nu beantwoorden. Uh, wat heeft u vandaag met uw mobieltje gedaan tijdens de ministerraad? Niet zoveel. Mocht hij mee de treffenzaal in? Mijn mobieltje. Ja. ja, dit mocht mij in de treffen zijn. Ik kwam uh, tegen dat uh, in, in Groot-Brittannië... op Downing Street uh, nummer 10... daar komt het kabinet van, van Groot-Brittannië... geregeld bij elkaar. Daar is het tegenwoordig de gewoonte... dat er een soort kist is met loodbeslag eromheen... en daar er gaan alle iPads mobieltjes in... omdat men toch vreest dat je... Uh, ja, een telefoon, daar zit ook een microfoontje in. Uh, ja, dat mensen het kunnen gebruiken om af te luisteren. Maar in, in de Nederlandse ministerraad... gaat gewoon de hele hubs nou. mee naar binnen... Kijk, op momenten dat er aanleiding toe is... en we andere instructies krijgen uh, over onze veiligheid... of over de veiligheid van onze communicatie... volgen we die instructies allemaal op. Uh, maar ik praat daar verder niet over wanneer dat het geval is. Uh, want dat maakt de kans groter dat het allemaal niet genoeg is. Ja. De, de onthullingen uh, zitten eraan te komen over, over Nederland? Neemt de nervositeit al toe? Nee, ik ben heel benieuwd wat, uh, wat de krant zal schrijven. Ja. Ik zat dus na te denken over, uh, we weten natuurlijk wat er in het buitenland is gebeurd met de Amerikanen. Waarover we in Nederland nog wel echt geschokt zouden zijn. Bijvoorbeeld als het GBA, onze gemeentelijke basisadministratie, door de NSA. Zullen we zeggen dat ze dat te pak hebben gekregen. Mm. Wordt er over dat soort scenario's nagedacht? Mm. We hadden vorige week een uh, vergelijkbaar gesprek. Ja, ik probeer ik het gewoon nog. Wat ja, ik ook ja, heel ja, leuk ja, vond. Ja, ja, ja. Uh, maar ik had me voorgenomen nu niet met u heel veel te gaan speculeren... over waar we wel niet over nadenken... en wat er in mogelijke onthullingen zou kunnen vinden. Ik weet dat het uw, uh, uh, dus mijn, uw belangstelling passie. heeft. Uw ja, passie. Ja. Uw passie heeft. Ja. En dat jaag ik ook toe. Uh, want het is goed als uh, de pers daar heel scherp op is. Maar ik wil er nu even niet, uh, niet met u die wandeling gaan maken. Ja, ja in dat geval ja, wordt zo'n gesprek altijd heel kort. Dus dan wil ik nog even een korte, korte wandeling maken over, over Gordon. Ja, ja want de, de, de Verenigde Naties hebben ons opgeroepen... het kabinet opgeroepen een, een, een discussie te starten over Zwarte Piet. Ja. Daarvan heeft hij gisteren gezegd, nou die discussie is er al. Ja. ja, Gordon is eigenlijk de nieuwe Zwarte Piet discussie. Moet het kabinet misschien daarin ook de leiding nemen? De discussie over Gordon en zijn, zijn grappen over, over Chinezen? Nou kijk, uh, ik geloof niet dat Gordon een racist is of mensen hij willen kwetsen. Maar hij maakt inderdaad grappen over Chinezen die wel degelijk heel kwetsend kunnen zijn. Uh, en ik vind het wel, hij hoeft dat ook niet te doen. Uh, hij kan ook grappig proberen te zijn op een andere manier. En dat zou ik zelf wel mooier vinden. Uh, en kijk, in die, we zijn hier en daar wordt heel luchtigjes gedaan over de gevoelens van mensen die gekwetst zijn. En dat vind ik niet terecht. Er zijn ook een hoop Nederlanders die. Uh, u heeft dat, laatst gezegd van we, we, we, we zijn, zijn geen racistisch land. Maar Zwarte Piet-discussie, inderdaad. Gordon, dat, dat begint toch wel een beetje gevoelig te worden. Ik zou ook niet zeggen dat Gordon een racist is. Uh, dat vind ik een hele zware aantijging. Maar het is wel degelijk zo dat veel mensen in ons land. En ja, Zwarte uh, Piet is ook geen racist, ik bedoel maar. Nee, mensen voelen zich wel gekwetst. Maar ja. als uh, mensen met hun kinderen in de Albert Heijn lopen. en die worden uh, Zwarte Piet genoemd omdat ze zwart zijn, kan het wel degelijk enorm pijn doen. En daar gaat iets achter schuil van gevoelens en ervaringen van mensen, jongeren die met een andere achternaam... niet op gesprek worden uitgenodigd. Mensen die aan de deur in de horeca worden geweigerd. Mensen die vaker door de politie zijn staande gehouden. Dat, dat, dat hakt er enorm in. en Dat betekent dat mensen zich soms uitgestoten voelen. Dat zijn gevoelens waar je niet te makkelijk van voorbij moet lopen... en zeggen, stel je niet aan... En ik vond in het debat over Zwarte Piet... dat daar een debat over is, is prima. Zo verander je in een land, zo leren we elkaar kennen. Maar dat daar mensen de vrijheid hebben genomen... om elkaar op een afgrijzelijke manier verrot te schelden. Uh, ra zeer racistische uitspraken over elkaar te doen. Ja, dat is natuurlijk buitengewoon slecht. Dat is niet acceptabel. Uh, en in die zin vind ik dat je... Het is ook niet alleen aan de politiek om dan dat debat te organiseren. Dan wordt het vaak alleen maar uh, moties en amendementen en politiek. Nee, het is veel meer ook een gesprek wat je met elkaar kan voeren... Uh, hoe ga je om met je eigen vooroordelen? Um, uh, hoe bejegen je anderen? Uh, heb je je wel eens verplaatst in de gevoelens van iemand... die zich wel degelijk gekwetst voelt? En dat is wat hier, wat hier achter vandaan komt. En dan spreek ik echt veel mensen die, uh, die heus niet bezig zijn... met de historische figuur van Zwarte Piet of Sinterklaas. En die dat kinderfeest uh, iedereen van harte gunnen. En de jeugdherinneringen die we daarbij hebben. Maar die willen wel uh, dat, dat als zij gekwetst worden... als zij wel degelijk racisme of discriminatie ervaren, dat er ook oog voor is. En ik vind dat de overheid er voor die mensen ook moet zijn. Leaves us polished stones We can't find Veel jaar geleden dat de laatste cd van U2 uh, verscheen. Maar ze zijn er weer met dit nummer, Ordinary Love. Het is de soundtrack voor de film over Nelson Mandela. Long Walk to Freedom, die half december in Nederland te zien is. En vandaag stond deze titeltrack ineens online. Er werd vandaag vol ongeloof gereageerd op de ontdekking van de vrouw in Rotterdam... die al tien jaar dood in haar huis lag. Een eenzame dood. Voor ons aanleiding om de Rotterdamse staddichter Daniel D. te vragen... om een in memoriam. Dit soort dingen gebeuren. Een in memoriam. Dit soort dingen gebeuren, zegt de minister. Een decennium is niets. Het is in een zucht voorbij. Al waren de afgelopen tien jaar tot dusver de belangrijkste van mijn leven... waarin ik ben getrouwd en kinderen heb gekregen. Simpelweg door koppig in- en uit te ademen. Je kunt het allemaal rustig nalezen op mijn Facebookpagina... Net zoals ik doe bij mijn buurman en de buurvrouw daar weer naast. Ik hou ze in de gaten. Op nog geen twee kilometer afstand lag intussen een vrouw heel lang dood te zijn. Het meisje, want de dood heeft haar weer een meisje gemaakt... zo'n giebelend ding met vlechten en grote ogen van verwondering. Noem het troost. Dat meisje lag ongestoord in haar eigen huis van alle gemakken voorzien... Zou je haast zeggen, maar dat is het niet. Vertrouwd is misschien het trieste woord dat er beter opgeplakt kan worden. Zonder bemoeizucht in ieder geval. Zonder vervelende bemoeizucht. Zonder die zoete, kriebelende, knagende, vervelende bemoeizucht. Van geliefden die aan je trekken, die jengelen, eisen, zeuren, miepen en dat liefde noemen. Zonder dat, zonder hen en zonder gemis. Dankjewel, Daniel D. Dit soort dingen gebeuren... schreef jij naar aanleiding van de dood, of het bekend worden van de dood... van een Rotterdamse vrouw die tien jaar dood in haar huis lag. Saudi-Arabië is het land van de woestijn, de oliesheiks... en het land van het heilige Mekka. Hier heeft nog geen Arabische lente plaatsgevonden. En over de vraag waarom niet en of het nog kan gebeuren, heeft docent internationale betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam, Paul Arts, samen met journalist Caroline Roelands een boek geschreven, saoedi arabië de revolutie die nog moet komen. Goedenavond, meneer Arts. Goedenavond. Komt u al lang in uh, saoedi arabië uh, Ik moet even heel goed nadenken wanneer mijn eerste bezoek was, maar dat is wel een jaar of tien, twaalf geleden. En daarna ben ik een paar keer geweest. Ja. Ja, kun je er makkelijk heen? Nee, helemaal niet. Was dat, was dat maar zo, dan was ik vaker dat geweest. Ja, ja. Nee, je kunt alleen in als je met een zakenvisum gaat. Of als je moslim bent en je gaat uh, op hajj. Ik neem Naar aan dat kamen. u dan voor de eerste variant kiest. Nou, nee, dat gaat ook niet. Uh, want ik ben geen zakenman. Okay. Dus je moet dan in Saudi-Arabië iemand vinden. Een instituut of een persoon die jou vertrouwt. En die speelt dan jouw sponsor. En die staat ook als het ware garant voor jou. Zolang jij in het land verblijft. Dus alleen als je een sponsor hebt gevonden... die vraagt voor jou een visum aan... en dan kun je land in. En heeft u dan telkens dezelfde sponsor of telkens een andere? Um, even nadenken... ik heb twee verschillende sponsors gehad. Oké. Okay. Ja. Ja. Het beeld van Saudi-Arabië hier in Nederland... Uh, streng islamitisch, rijk... Uh, strak geregeerd. Klopt dat? Ja. Twee kwalificaties kloppen, eentje niet. Welke niet? Um, streng geregeerd... Of strak geregeerd, zeg maar gerust dictatoriaal geregeerd. Ja. Streng islamitisch, klopt ook. Uh, niet superrijk. Dat is een van de mythes, een van de grote misverstanden die over Saudi-Arabië bestaan. Uh, er komt weliswaar heel veel geld binnen, 350 miljard dollar uh, bij de huidige olieprijs. Het kan dus ook meer en minder afhankelijk van de olieprijs natuurlijk. Maar er wonen heel veel mensen in saudi arabië en de uitgaven van de overheid zijn heel hoog. Omdat ze de bevolking uh, rustig willen houden. Dus ze geven heel veel geld uit aan subsidies. Okay. Waardoor de gemiddelde saudi arabië het relatief goed heeft? De gemiddelde saudi arabië heeft het, dat uh, ja, is een moeilijke vraag. De gemiddelde die bestaat niet denk ik. Uh, je hebt allerlei lagen van de bevolking. En bijvoorbeeld, als je een beetje afgaat op wat sommige economen zeggen... want ze spreken elkaar nogal tegen... maar als je daar het gemiddelde van zijn nemen, als dat zou kunnen... dan is ongeveer een derde van de bevolking uh, leeft onder de armoedegrens. Oké, okay, dat is fors. Gemeten naar Saoedische maatstaven. Dus niet de 2 dollar per dag die we hanteren voor Egypte en andere landen... Maar dat zijn dus mensen die hebben uh, een baan of geen baan. Maar die kunnen zich geen huis permitteren. Die kunnen zich geen goede school permitteren. Dus die hebben het niet, uh, niet ruim. Nee, dus dan zou je zeggen voldoende brandstof voor een Arabische lente? Ja, en ook dat is weer nee. Um, er is veel ontevredenheid. Uh, met name over de corruptie. Er komt dus wel veel geld binnen. Maar veel geld verdwijnt ook weer in de zakken van een aantal... Uh, prinsen van het huis van Saoed Er gaat heel veel geld naar defensie. Uh, dus daar uh, is de gemiddelde burger, als die bestaat, niet zo heel erg over te spreken. Maar om dan een revolutie te bewerkstelligen, daar heb je natuurlijk veel meer voor nodig. Want dit soort omstandigheden in uh, veel ergere mate hadden we al heel lang in Egypte en Tunesië in het Syrië. En daar is het ook pas gaan spoken hmm. een paar jaar geleden. Dus het had, hè, daar zijn dus veel meer factoren voor nodig voordat een echte opstand uitbreekt. Ja, wat, is er, wat is er nog nodig in Saudi-Arabië? Als je het al zou willen, want misschien uh, hebben de mensen het nu beter... dan als er wel zo'n uh, opstand komt. Ja, dat zou kunnen, ja. Mensen kijken natuurlijk ook nu uh, naar de gebeurtenissen in Egypte... en Libië en Tunesië en vooral naar Syrië... Ja en die denken, nou kijk, als we al democratie willen... als het op die manier moet, dan doen we het liever niet. En de overheid gebruikt het argument natuurlijk ook. Die zeggen, als jullie iets willen wat op democratie lijkt... nou kijk wat je krijgt. Ja. Dus daar, dat argument werkt wel... maar er is een andere factor die volgens mij belangrijk is... om even op te wijzen dat die opstand er niet zo snel zal komen. Vooralsnog niet. Is dat de oppositie die er wel degelijk is in het land... die is heel erg verdeeld die gaat van seculier, zeg maar links-liberaal... dat is een hele kleine groep... Mm. naar rechts, conservatief, heel islamitisch. En dan heb je soenieten en een minderheid van shiieten. En die zijn heel erg verdeeld. En zolang er dus niet een uh, gedeelde oppositie is... Ja, maar dat is in Syrië natuurlijk ook zo. Al die rebellen zijn ook onderling verdeeld. En ja, toch zijn ze daar flink aan het vechten met z'n allen. Ja, maar, ja, maar Syrië en saudi arabië zijn natuurlijk onvergelijkbaar. onvergelijkbaar. Dat ja. is volgens mij uh, appels en peren. Ja, ja. Maar u, u zegt het zou wel kunnen dat er zo'n zo Arabische lente komt daar? Nou... Het is moeilijk. Dat, uh, het zou kunnen. Eén belangrijke factor in het verhaal is de olieinkomsten. Als die olieinkomsten bijvoorbeeld drastisch zouden gaan dalen... omdat de olieprijs daalt... en dat kan door allerlei factoren gebeuren. Die zijn ook onvoorspelbaar. Dat kan ook volgende week gebeuren, bij wijze van spreken. Dan is er minder geld voor de overheid om die rust te kopen. Oh ja. Om de loyaliteit van zijn burgers te kopen. En dan kan het snel gaan. En dan zouden dingen kunnen gaan schuiven. Maar dan nog, uh, wij wijzen het boek er ook nadrukkelijk op saudi arabië kent geen cultuur van demonstreren. Mensen gaan bijna nooit de straat. Omdat op. ze meteen worden neergeschoten? Nee, die, die, die traditie is er niet. Hmm. Overigens, een kwalificatie hierbij. Die ziet in het oosten, een minderheid, die wordt sterk gediscrimineerd. Die doet dat wel. Okay. Maar dit is een minderheid. Dus, maar de overgrote meerderheid, die protesteert wel. Maar dat doen ze op internet. Via Facebook, via YouTube dat kan. en via Twitter. Dat kan? saudi arabië is het land met de meeste aansluitingen per Capita, uh, wat betreft Facebook en de snelste groeier wat Twitter betreft. In de hele wereld. Echt waar? Er zitten, zitten relatief meer Facebookers in Saudi-Arabië dan in Nederland? Yes. En dat is ook vrij? Je mag er alles op zetten? Je, nou, je mag er niet alles op zetten, maar je mag er wel heel veel op zetten. Je mag niet de koning beledigen. Okay. Je mag de profeet Mohammed niet beledigen. Um, je mag niet belangrijke geestelijken uh, uh, aanspreken... op hun uh, rare uitspraken die ze heel vaak doen... Maar je mag verder heel veel. Ja. En wat is de reden daarvoor, als het toch een dictatuur is? Ja, dat is een, is het een goede vraag. Die, die, die, die vraag stellen wij ons vaak, Saudi-watchers, zal ik maar zeggen. De enige reden die wij voorlopig bedacht hebben... is dat de overheid hiermee een middel heeft om te voelen... om te zien wat er onder de bevolking leeft. En als het dan een keer een verkeerde kant op gaat... het is goedkoper gaat, dan afluisteren, bedoelt u? Uh, dat is het zonder meer. Ja. Zonder meer. Ja. Ja. Dus op die manier worden de mensen in de gaten gehouden... maar dat weten ze ook wel weer misschien... Ja, ja, ja, maar er is inderdaad geen goed argument bij te bedenken vooralsnog. Want we weten dat in de omringende landen uh, heel veel censuur wordt gepleegd op internet. En de Soedische overheid doet dat vooralsnog nog niet. Heel soms doen ze het wel, toen ik er was in april ging één, één dag ging, uh, Viber, dat is een, een, een platform waarop je kunt communiceren met elkaar via internet. Ging één dag uit de lucht. Nou, dat uh, levert heel veel protest op. Onder okay. de bevolking. Ja, dus als de Maar het is virtueel zou... protest. Ja, ja, ook, ook uh, Men gaat niet de straat op. maar gaat niet met vlaggen zwaaien of, uh, of, of erger. Nee. nee. U, u, in het boek uh, zegt u niet wat er gaat gebeuren. Maar u schetst een aantal scenario's. Hè? Dat, dat doet u niet voor niks. Waarom, doet u, waarom kiest u daarvoor? Kijk, de, de lezer wil graag weten. En dat vraagt u ook. Wat gaat er mij. gebeuren? Dat vraagt elke journalist. Ja. Wat gaat er gebeuren? En komt er een echte revolutie? Nou, dan verdiep je in hoe de situatie nu is, waar het land vandaan komt... wat de mogelijke ontwikkelingen zijn, met name de oliemarkt... en de omringende landen, hoe het in Syrië gaat, hoe het in Bahrein gaat... het nucleair akkoord, wat nu over in Genève over gesproken wordt... speelt hier ook op in, hmm. de relatie met Iran dus. Dus al die factoren neem je samen en dan schets je een aantal ontwikkelingen. En één van die ontwikkelingen uh, is inderdaad uh, dat de boel uh, uh, ontploft. Zou het erg zijn voor Nederland als het gebeurt of maakt het voor ons niet zoveel uit? Ik denk het is voor de, voor de hele wereld, zou het tamelijk ramzalig uitpakken. Want als de situatie uit de hand loopt en het huis van Saoed zou moeten aftreden... dan uh, giert de olieprijs van 100 dollar nu naar 200 dollar, bij wijze van spreken. Okay. En dan kost hier een liter benzine niet 1,70 euro, maar 4 euro. Wij moeten niet hopen op een revolutie op een Arabische lente in Saudi-Arabië. Nou, het hangt van je perspectief af. Ik rijd geen auto. Dan maakt het niet zoveel uit, wou ik zeggen. Ja. Zo is het, ja. Oké, okay, maar economisch hoeven we daar niet naar, niet naar te verlangen. Nee dat, nee, dat lijkt me helder, ja. ja. Goed, uh, we spraken over uh, het boek De Revolutie die nog moet komen. Uh, Saudi-Arabië, geschreven door uh, Paul samen met uh, Carolien Roelands. Hartelijk dank. Okay. Het is vijf voor twaalf. Het lijkt de ultieme wens van alle verzamelaars... je privécollectie laten zien aan de buitenwereld. Aan verzamelaar Vincent Stittelaar de eer om zijn collectie te laten zien... op de grootste verzamelbeurs van Nederland, morgen in Utrecht. Goedenavond, meneer Stittelaar. Goedenavond. Wat voor verzameling heeft u? Uh, ik heb een verzameling Vredespaleis Memorabilia... wat bestaat uit objecten met een afbeelding van het Vredespaleis... of uh, uh, de stichter daarvan, Andrew Carnegie. En waarmee is het ooit begonnen? Uh, de kans is vrij groot... Dat dat een keer met een bordje is geweest, ergens in het vorige decennium. Een bordje waar het Vredespaleis op stond en toen dacht u, daar wil ik meer van hebben. Nou, eigenlijk is het begonnen door een vriend van mij die daar jaren heeft gewerkt. En dan had je eens cadeautjes nodig en dan vond ik eens iets. En ja, dat vond ik uiteindelijk steeds leuker en ook de zoektocht naar. Ja, voordat je het weet heb je een grote verzameling. Want hoe groot is de verzameling op het moment? Hoeveel objecten heeft u? Een rube schatting ergens tussen de vier en 500. U zei net al, het uh, stond op een bordje. Uh, wat voor dingen heeft u nog meer? Uh, dat kan zijn van sigarenkistjes, uh, uh, porselein, zilveren lepeltjes, postzegels, uh, penningen. Ja, je kan ze gek niet verzinnen. Glazen, aanzichtkaarten. Uh, ja, te veel om op te noemen eigenlijk. Ja, en wat is het raarste wat u heeft van u zegt van nou, dat zou je echt niet denken bij het Vredespaleis? Die vraag is nog nooit gesteld, maar het eerste wat in me opkomt... Uh, ik heb een flessenopener. Een flessenopener, met het Vredespaleis erop. Met het Vredespaleis erop. Ja, en, en um, hoe ver gaat u daarin? Reist u de hele wereld over om dingen te krijgen? Nee, eerder andersom. Ik maak gebruik van het internet. En dan komt de wereld naar je toe. Uh, en hoeveel ik... mensen doen dit? Hoeveel mensen verzamelen alles wat te maken heeft met het Vredespaleis? Ik ken geen andere persoon. Dus u bent zo, de ja, enige? maak ik graag kennis. Ja. Nou, dus, maar dan ook nooit een beurs waar u kunt ruilen? Nee. Uh, Nee, eigenlijk niet. Ja, wat zoekt u nog? Wat wilt u nog heel graag hebben? Er zijn nog een paar hele mooie posters uh, die ik wel zou wensen. En nou, er is een heel mooi Rozenburg-bord uh, waar ik nog wel eens op hoop uh, tegenaan te lopen. Ja, en zo zullen er nog wel wat dingen zijn. Uh, misschien zelfs dingen die ik niet ken die schitterend zijn. Ja, en als u die heeft, wordt u nog gelukkiger dan u nu al bent. <laughs> nou, ik ben sowieso een gelukkig mens. Het is leuk als er dingen bijkomen bij de verzameling... maar om dat te zeggen dat ik er gelukkiger van word... Nou, het is een, een, een superleuke hobby. Oké, okay. Vincent Stittelaar, hartelijk dank. Morgen in Utrecht de grootste verzamelbeurs van Nederland. Dankjewel. En wij naderen het einde van uh, met het oog op morgen. Ik ga u uh, Casa Luna aankondigen, want Casa Luna bestaat tien jaar. Straks de eerste van een reeks uh, feestuitzendingen. Klaas Drupsteen ontvangt zijn favoriete gasten... publicist Karin Spijk, psychiater Glenn Helberg en filosoof Gerg Groot. Wij zijn er morgen weer, dan zit Max van Wezel hier. Goedenacht.